9 uur. Het NOS journaal. Jan van der Putten. In Rotterdam is een schip tegen de Botlekbrug aangevaren. De stuurhut is van de boot afgeslagen. De vrouw die aan het roer stond raakte licht gewond. Nadat het schip naar de kant was gesleept, kon ze op eigen kracht van boord komen. De schade aan de brug valt mee en het verkeer kan er gewoon overheen. De brug wordt voornamelijk gebruikt door vrachtwagens die niet door de Botlektunnel mogen.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 In Harderwijk is een noodverordening afgekondigd in verband met het verwachte transport van Orca Morgan naar Tenerife. De gemeente wil protesten en confrontaties tussen tegenstanders van het vervoer en de politie voorkomen. Bij het Dolfinarium in Harderwijk wordt al dagen geprotesteerd tegen het transport van Morgan. Wanneer dat begint willen Harderwijk en het Dolfinarium niet zeggen.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 Tennister Michaela Krajicek is terug in de top 100 van de wereldranglijst. Ze stijgt op de, op de lijst van de 107e naar de 95e plaats. Vorige week presteerde Krajicek goed in Toyota in Japan... waar ze de halve finale bereikte, maar toen geblesseerd moest afhaken. Aranska Rus staat 82e op de wereldranglijst. Bij de Mannen is Robin Haasen de beste plaatse Nederlander... met de 45e plaats. Het weer nog veel zon, weinig wind en het wordt een graad of 9. Morgen in de loop van de dag meer bewolking en in de avond regen. De wind neemt toe tot krachtig of hard en het wordt morgen acht graden. En dit is de ANWB verkeersinformatie met een paar opvallende files. Op de A12 naar Den Haag. Staat tussen Zoetermeer en Voorburg nog 5 kilometer na een ongeluk. Nog vrij druk op de A50 van Arnhem naar Oost. 10 kilometer langzaam rijden tussen de knooppunt en Grijsort en Ewijk. En de A73 Nijmegen richting Venlo. Daar is de weg dicht bij Venruin Noord. Dat komt door een geschaarde vrachtwagen met aanhanger. Er staat inmiddels een file van 5 kilometer. Verkeer in de regio Nijmegen kan het beste omrijden via Den Bosch. Als Eindhoven. Nog vrij druk op de A76, Belgische grens richting Heren nog 10 kilometer tussen de knopen ten en Ten Essen aan ongeluk. En de N266, de weg nederweert richting Zomeren, is bij Zomeren afgesloten door een ongeluk. Houd daar dus rekening met een omleiding.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 Amsterdamgold.com. Bescherm je vermogen. Ik heb eigenlijk wel flinke trek, dus als we zo gaan denken. Ja. Oh ja, ik ook.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 Goedemorgen, het is zes uh, minuten over negen. Het kan ook moment bekend zijn, is er vanaf, vanaf vandaag in Nederland een derde restaurant met een derde Michelinster. We gaan het gauw horen. Eerst naar Egypte. Belangrijke dag daar. Land kiest vandaag een nieuw parlement. Vanochtend 8 uur lokale tijd openden de stemlokalen. verslaggever Lex Runderkamp was daarbij. Kijk, ik sta nu bij een verkiezingsstation in het wijkje Shubra. Shubra is een gemengde wijk waar je... ...kopten, christenen, uh, moslims, maar gematigde moslims vooral wonen. De moslimbroederschap is ook in deze wijk aanwezig, zeker. Maar heeft niet de meerderheid. Dus het is een gemeentewijk waar in het verleden best veel spanningen en problemen zijn geweest. Maar het is vroeg op de dag, de stembussen zijn nog niet open. Mensen komen paraderend over straat rustig naar deze plek. En ik vraag even aan de man die voor in de rij staat... Want die was al het allereerste vanochtend. Waarom die eigenlijk zo vroeg is gaan stemmen? Salam alaikum. Salam alaikum. Deze meneer gaat heel vroeg stemmen. Om er, ja, hij wil er zeker van zijn dat er geen problemen ontstaan vandaag. En dat hij daar in ieder geval niet midden in belandt. Goed motief om vroeg te beginnen. Als je een gat uit Voor de deur staan 1, 2, 3. Vier politiemensen met wapen. Uh, de rij is inmiddels nou, man of 150 lang en groeit nu uh, heel snel. Stemmen in Egypte is best ingewikkeld, legt deze man uit, omdat er heel veel kandidaten zijn en omdat ze nog niet precies weten op wie ze gaan stemmen. En op de een of andere manier verwacht hij binnen de lijst helemaal te kunnen zien en daar een keuze te gaan maken. Laat het succes. Oh, Shukran, Shukran. Shukran. You are the youngest yeah. person I see here, you've been the youngest man. the exceed. Yeah, I'm just 22 years old, and I just graduated, I work as an architect now. Mm -hmm. I think most of the people who go to election now, like, they are confused, like, you don't know these people, like, maybe you just choose them by name, or how they look. So it's confusing, that's why. Yeah. It's confusing, yeah, most of you, like, you don't know them, like, you're confused, which one will you choose? And I don't see any women. Uh, about women, it's about uh, tradition. Ik zie geen vrouwen, ja, sorry. Well, I guess some of them will come today, but like... Um... Maar ik denk dat het geen allergisch nummer is, want sinds 25 januari... is het niet left Deze jongen legt uit dat de situatie sinds januari zo onveilig is verder in de stad. Dat, dat families zich grote zorgen maken. Er zijn ontvoeringen, er zijn incidenten, vechtpartijen, schieten. Dus heel veel mensen durven op dit moment nog de straat niet op. En zeker niet in zo'n kwetsbare plek te gaan staan als hier voor een stembus. Een van de vele stembussen in de wijk. Het is, het is nu 8 uur, de deur gaat open, de eerste kiezers gaan naar binnen. We praten nog even door met Lex Runderkamp, die nog steeds bij dat stembureau staat. Lex, is het al wat drukker geworden? Ja, het is nu veel drukker geworden. Uh, er zijn verschillende stembussen in deze straat, om de paar honderd meter, en de rijen zijn nu zo lang... ...dat van de ene tot de andere stemmen volle rijen staan. Veel verkeer, je hoort misschien achter de auto's toeteren. Heel geheel gemengd publiek, je ziet meisjes in t-shirts en spijkerbroeken rondlopen... ...naast dames die geheel in de slijers lopen. Maar nog steeds weinig vrouwen. Jongeren zijn er wel nu echt, jonge jongens. Dus ja, de stemming is behoorlijk ontspannend. Ja, er staan natuurlijk ook moslims en christelen. christenen door elkaar. Is daar iets van te merken? Ja, er stond net een, een, een koptische vader. Uh, vlak naast mensen van de, de, de, de, de moslimbroederschap. Die stonden toch behoorlijk vriendelijk bij elkaar, grapjes te maken. Uh, ik, ik merk op dit moment dat er van die spanningen. die in deze wijk vaker uh, opborrelen. en uh, Ik was vorige week nog hier en toen is er ook gevochten. Die stemming is op dit moment in elk geval niet. Vanwege die spanning zou je kunnen verwachten dat er veel politie op de been is. Zie je ze ook? Ja, vanochtend, zei ik zei het net in de reportage, telde ik bij de deur vier politieagenten. Uh, inmiddels uh, zie ik veel meer uh, militairen aanwezig, uh, ook bij het, het stemlokaal. Uh, grappig was wel dat ik net vroeg aan die politiemensen of ze zelf gingen stemmen en wat ze zouden stemmen. En toen keken ze me aan, toen zeiden ze heel plechtig van, nee wij zijn politie, wij stemmen niet. Wij hebben een belangrijkere taak, wij moeten de veiligheid in Egypte garanderen. Hmm. En hoe is het met demonstraties Lex, is daar nog iets van te merken? Nou, het is op het Pagierplein vrij rustig nog deze ochtend. Uh, er is altijd nog op een ander plein een demonstratie ja, voor, voor de militairen. Want er ondersteuning van de militairen aan de gang. Ik heb hier zelf in de wijk is dus op dit moment geen, geen spandoek anders dan uh, verkiezingsposters uh, te zien. Dus het is over dat dat betreft op dit moment rustig. Ja. En mensen die eruit komen, zijn ze enthousiast dat ze eindelijk hun stem hebben mogen uitbrengen... voor een helemaal nieuwe regering? Nieuw parlement moet ik ja, zeggen? Ja, er worden... Absoluut. Men, men, men zegt dat ze aan de ene kant ontzettend moeilijk vinden om te stemmen omdat er zoveel kandidaten zijn. Dat gaat echt soms om, om honderden. Um, maar ik heb net met twee mensen gesproken die naar buiten kwamen die dat in ieder geval aangaven. Dat zij ja, een eer, zich als een eer voelen dat ze voor het eerst een serieuze verkiezing meemaken in hun eigen land. Goed. Lex Runderkamp vanuit Cairo. En we gaan door naar Europarlementariër Peter van Dalen van de ChristenUnie. Want ook die is in Cairo. Hij volgt de verkiezingen in Egypte op de voet. Meneer Van Dalen, goedemorgen. Ja, hallo, goedemorgen. Waar bent u op dit moment? Ik sta hier voor een van de stembureaus in de stad Cairo. Uh, en wij hebben gesprekken met stemmers. En wij kijken of het hier allemaal op een uh, goede manier verloopt bij deze verkiezingen. En wat is uw indruk tot nu toe? Nou, het. Uh, het gaat heel ordelijk. Uh, de mensen staan hier goed opgesteld voor het stembureau. Lange rijen. We hebben mensen gesproken die hier al bijna twee uur staan. Uh, aan de andere kant uh, viel wel op dat we hier aardige partijen uh, nog aan het campagnevoeren zijn. Uh, recht tegenover de ingang van het stembureau hebben de moslimbroeders een, uh, een klein bureautje ingericht. En die helpen dan de mensen om uit te leggen hoe ze moeten stemmen. En er zijn verschillende uh, partijen hier actief aan het uitdelen van uh, campagnemateriaal. Ja, en dat zijn zaken die toch uh, te ver gaan. Uh, ik heb wel gehoord dat dat hier wel uh, normaal zou zijn. Maar uh, we hebben een checklist uh, gemaakt voor de verkiezingen. En dit zijn dingen die niet kunnen. Dat je echt recht voor het Centbureau. En nog even de mensen verteld hoe ze moeten gaan. Terwijl ze grote plakaten onder nek hebben hangen, dat ze van het loselijodschap zijn. Hmm. Zeg wat, wat doet u daar eigenlijk, meneer Van Dalen? Want er zijn in principe geen waarnemers ah. welkom. Hè? Bent u daarop op eigen titel? Ja, dat is de eerste reden waarom ik hier ben. Uh, de Europese Unie uh, is geweigerd door de Egyptische overheid om hier waarnemers uh, toe te laten. Uh, toen hebben wij gezegd, ja hoor, eens, dit zijn de eerste echte vrije verkiezingen. Uh, gaat het dan goed? Dus dat is de eerste reden waarom we hier zijn, om na te gaan of de verkiezingen goed verlopen. De tweede plaats is het speerpunt in mijn Europese werk, uh, het onderwerp godsdienstvrijheid en mensenrechten. Ik heb het afgelopen jaar heel veel gesprekken gehad in Brussel met bijvoorbeeld kopten en andere minderheden... En die hebben gezegd, ja, wij kunnen het u zelf al vertellen, maar u moet ook zien hoe het uh, in ons eigen land ertoe gaat. En dat is belangrijk, omdat uh, Europa geeft uh, 450 miljoen euro in de komende twee jaar aan Egypte. En ik vind het dan ook wel belangrijk om zelf te horen en te zien op welke manier dat geld hier wordt uitgegeven. Ja, en wat, wat gaat u dan met uw bevindingen doen? Nou, een van de uh, resultaten uit de gesprekken tot nu toe is dat ik uh, gehoord heb van verschillende gesprekspartners dat ze twijfel hebben uh, hoe dat, dat geld wordt besteed. Uh, de regering uh, zou volgens sommige gesprekspartners erg veel invloed hebben bij de manier waarop dat geld uh, wordt besteed aan de verschillende projecten. Uh, en als ik terug ben in Brussel, zal ik daar de commissie vragen over stellen. Want uh, ja. Sommigen twijfelden of het geld op de goede manier terecht uh, kwam. Dus dat vind ik een van de aandachtspunten die ik hier heb opgepikt. Ja. En mag u uh, daar wel rondkijken? Bent u wel welkom, heeft u het gevoel? Ja, dus niet alleen het gevoel, dat ervaren we. De mensen zijn ontzettend blij dat er ook mensen vanuit het Nederlands en het Europese parlement hier zijn. Ze zijn erg hartelijk. Ook hier in het Stembureau hebben we volledige vrijheid om te praten en rond te lopen. Gesprekjes te hebben met stemmers. Dus ja, we zijn hier absoluut welkom. En we kunnen hier goed waarnemen wat er gebeurt. Peter van Dalen, Europarlementariër namens de ChristenUnie, hartelijk dank. Akkoord, dankjewel. Dag. Een derde Michelinster voor een derde restaurant is het Gelukt in Nederland. We nou, houden we de spanning er nog even in. Zo meer, eerst naar Johnson Hoka voor de verkeersinformatie. Drukte neemt al af, 132 kilometer op dit moment nog. Nog een paar opmerkelijke files nog. Zo is de A73 Nijmegen richting Venlo afgesloten bij Vendrij Noord. Dat komt door een geschaarde vrachtwagen met aanhanger. Er staat inmiddels een 7 kilometer. verkeer in de regio Nijmegen kan daar het beste omrijden via Den Bosch-Eindhoven. Ook nog veel druk tot de A12 naar Den Haag door een ongeluk bij Voorburg. Er staat 10 kilometer. Bij Voorburg is de de reis... Dicht. Op de A16 in Rotterdam, daar zorgt een pechgeval bij Van Brienoordbrug voor 11 kilometer. Daar is de linkerrijst ook dicht. En ook een pechgeval op de A50 Arnhem de Os bij Kloopend valburg Daar staat 8 kilometer, ook daar is de linkerrijst ook afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nederland houdt twee restaurants met drie Michelin-sterren. Op de lijst voor 2012 staan wederom alleen Oudsluis en De Libreye... met de hoogste eer, met drie sterren dus. Er gingen geruchten dat dit jaar ook een derde restaurant een derde ster zou krijgen? Het is dus niet gebeurd. Een van de grote kanshebbers was Hans van Wolde, eigenaar... en chef van Beluga in Maastricht. Meneer Van Wolde, goedemorgen. Ja, hele goede morgen, maar dan. Hè. Ja, ja, maar dan. Dat klinkt alsof u zeer teleurgesteld bent. Nou ja, goed, ja, tuurlijk, je bent altijd teleurgesteld. Uh, je bent niet alleen uh, voor jezelf en voor je team... Uh, het opgeven en het harde werken... maar je bent gewoon uh, teleurgesteld ook voor Nederland. Het is uh, De grote molen is weer heel groot op gang gekomen... en er is weer eigenlijk uh, heel erg weinig gebeurd. Ja. Heel jammer. Uh, uh, wat voor aanwijzingen had u dat u bijvoorbeeld daar dichtbij zou zitten? Of dat er überhaupt sprake zou zijn van een uh, derde restaurant met een derde ster? Nou ja, goed, dus de, alles duidde er natuurlijk op. Uh, dus de grote mannen, bla bla, uh, de... Mensen die het overal maar voor het zeggen hebben zeggen... die hadden het allemaal aangegeven. natuurlijk dat Nederland een derde ster zou krijgen. En, en wederom. Maar het is dus wederom niet gebeurd. Nee. En ja, waarom? Dat kan ik dus... Ja, ik kan het gewoon niet begrijpen. Want waarom, waarom wordt in, in alle landen zo gestrooid... en waarom wordt er in Nederland... Maar uh, trouwens, uh, Johnny, fantastisch hoor. Ik bedoel, uh, een van mijn beste maatjes gisteravond gegeten met hem. En natuurlijk ook helemaal niet verwacht, Libraille, zusje, twee sterren. Maar drie sterren had echt moeten gebeuren. Het is gewoon goed voor Nederland. En ja, we blijven achter. Uh, eventjes die twee sterren, zusje van de Libraille, ook in Zwolle. Dat is hotel en restaurant. Een, uh, ja, een bijrestaurant he, van de Libraille, begrijp ik. En dat heeft nu ook twee sterren. Ja, ja, ja, goed. En het is natuurlijk helemaal gegund aan John, helemaal niet. En de Therese, absoluut. Want ik heb fantastisch gisteren met ze gegeten en ze leven ook heel erg met me mee. Ja. Maar ja, we hadden het onszelf ook heel erg gegund. Ja, ja. absoluut. Zij tippen, ja. zij tippen u ook iedere keer. Maar Nederland is daar aan toe aan, aan extra restaurants met meer sterren? Ja, jongens, we moeten gewoon niet achter blijven hangen. Culinair in Nederland, ik uh, bedoel, Europa, dat, dat, uh, we, ja, we zitten diep. We zitten, we zitten er heel diep in. En we zijn niet, misschien niet... De koplopers, maar uh, we zijn wel trend, ja, we zijn zeker een hele goede trendvolger, maar ik, uh, ik snap het gewoon echt niet. Ik nee. snap niet waarom, uh, waarom Nederland zo achter moet blijven. Ik zou er best wel eens een keer een, uh, ja, een uitleg van willen hebben. Een diepgaand onderzoek zou er moeten komen, hè, meneer Van Wolden. Uh, ja, <laughs> ja. <laughs> is Wat, wat heeft u eraan <laughs> gedaan om um, in aanmerking te komen voor zo'n derde Want Heeft u iets veranderd aan Beluga? Nee, helemaal niet. Je voelt het in je hart en je bent gewoon continu aan het continueren. Continu je gerechtjes opnieuw aan het bekijken, je smaken aan het bekijken. Je bent helemaal niet echt iets aan het veranderen, want er is geen groot verschil tussen twee en drie sterren. Er is een, alleen maar een heel groot verschil, dus dat het continuatieproces in jezelf en de rust in jezelf daar moet zijn. En dat is er al een aantal jaartjes. Alleen, ja, misschien zien de mensen dat niet, ik weet het niet wat het is. Ben je, uh, ben je dan alleen nog afhankelijk van goede wil? Mm, nou ja, goed. Nou, u geeft het, geeft het een beetje aan alsof ze niet zou willen dat Nederland nou dat ja, weer sterk is. Ja, dat is natuurlijk. Hè. Er zijn een paar restaurants in Nederland die al op het hoogste graad. Hoe lang moeten we nog wachten? Waarop moeten we nog wachten? Wat is de macht van Michelin in Nederland om, om, om dat ons niet te geven? Wat doen wij minder als, als andere restaurants in, uh, in Europa? Nee. We hebben toch met z'n allen gewoon genoeg door de wereld heen gegeten. Nee. We snappen het gewoon niet meer. Nou, ja, we horen uw teleurstelling. Ja, we vinden, het, we vinden het heel jammer. En natuurlijk moeten we gewoon doorgaan. En de allerbeste zaak is nog steeds een volle zaak. Dat, dat is het ook. En we moeten gewoon bij onszelf blijven. En eigenlijk maar denken van ja, maar de beloning om in het zwembad te duiken... en elke morgen hard te zwemmen naar de overkant te zwemmen en weer op te staan... en een tweede sport, nou, daar ben ik een beetje klaar mee. We willen allemaal een keer op de derde sport staan. Meneer Van Wolde. Succes dag, ermee, dag. sterkte ermee. En bedankt dag. voor uw uitleg. Hans van Wolde hoorde u van Beluga in Maastricht. Ja, en u hoorde het uh, meneer van Wolde al zeggen... geen drie sterren restaurants erbij... maar wel drie nieuwe restaurants met twee sterren. Dat dan weer wel. Dat is uh, wat Michelin vandaag bekend heeft gemaakt... in de nieuwe gids 2012. De Kromme Watergang in Breskens. Chapeau in Bloemendaal. En u hoorde het al, Libreën's zusje in Zwolle... kregen er allemaal een tweede ster bij. Gaan we naar Joost van der Kerkhof in Drachten, op de gezamenlijke meldkamer van de drie noordelijke provincies. En daar zijn heel veel sterren en strepen. Ja, even kijken, hoeveel sterren hebt u? Nee, er zit geen sterren op, maar u bent wel ja. belangrijk. Ik ben commissaris. Oh, Oké, okay. ja, dan, dan, dan Oh, dat is een kroontje dan. Als ja, commissaris ja. heb je een kroontje. Ja, ja, ja dat klopt. <laughs> okay. uh, meneer van der Vlist, uh, baas van de meldkamer hier in Noord-Nederland. De meldkamer Noord-Nederland. Twaalf verschillende organisaties uh, die samenkomen. Vanaf vandaag officieel in gebruik genomen. U uh, uh, werkt dan een week of vier samen. Ambulance, uh, uh, brandweer en politie. Maar hier zitten we nu in een kamer... Uh, uh, waar maar één telefoon staat. Uh, waar in totaal 14 stoelen staan... en waar rampen gecoördineerd kunnen gaan worden. Dat kan ook vanuit dit gebouw. Dat klopt. We bevinden ons nu in het... Uh... Hoe wordt dat? Het uh, regionaal coördinatiecentrum, dat is de officiële naam. Van hieruit uh, wordt een ramp of een grote gebeurtenis. Het hoeven niet altijd rampen te zijn. of bijvoorbeeld een open dag op de luchtmachtdagen van, Le van uh, Leeuwarden. Die worden van hieruit uh, gecoördineerd. Hier komt alle informatie samen. Hier zitten de bazen die de lijnen uitzetten. En dat wordt hier geregeld. Ja. Nou, dan is het een ronde tafel. Met uh, daarachter, uh, achter al die tafels zijn ook kamertjes. Deurtje open, licht gaat aan, daar staan uh, weer uh, tafeltjes in die kamers met uh, computers en telefoons. Uh, Als hier iemand een vraag heeft, wordt er naar achter geroepen. Jongens, zoek eens verder uit. Dat klopt, meisjes. Ja, de jongens of meisjes, zoek eens verder uit. De collega's die hier zitten vergaderen, die worden ondersteund door de collega's die achter in deze ruimtes uh, werken. Het aardige van deze ruimte is, het kan ook helemaal open gemaakt worden. Als het rustig is, uh, dan kan het open. Als het heel spannend is, kan het, uh, kan het dicht. Maar in essentie worden de mensen die hier werken, worden ondersteund door de collega's die hier achter in die ruimtes werken. En die kunnen over al hun systemen beschikken die ze daarvoor nodig hebben. Ja, groot televisiescherm, of beter gezegd twaalf televisieschermen, die dan uiteindelijk met elkaar één groot beeld kunnen vormen, boksen zijn er um, en uiteindelijk maar 14 stoelen als er meer mensen zijn dan? Daar is echt uh, goed over nagedacht uh, het is niet de bedoeling dat hier te veel mensen aan het vergaderen slaan die neiging bestaat wel, er is heel duidelijk voor gekozen om niet meer dan 14 stoelen neer te zetten en als de commandant zegt mensen we gaan vergaderen, mogen alleen de mensen blijven die zitten uh, en dan mogen de kolommen zelf uitmaken wie blijft zitten en daar heeft de commandant dan geen zorgen om. Oké okay, wij staan nu wij staan en we zouden in principe weg moeten. Als oh, we dan, gaan, gaan. Dan, gaan, dan gaan we weg. Dit is alleen maar vooralsnog voor Friesland, hè? dit deel. Dit gedeelte is uh, inderdaad nu nog uh, voor Friesland, voor de veiligheidsregio Friesland. Uh, maar er wordt over nagedacht om dit ook voor heel Noord-Nederland in te zetten. Nou, dat, uh, dat wordt niet alleen uh, hier uh, over nagedacht, maar ook in, uh, in Den Haag. Nou, gaan we hier het uh, trappetje, trap trapgat weer in, uh, gaan we weer naar beneden. In Den Haag wordt vandaag uh, vergaderd uh, over die nationale politie. En als die er komt, dan zou dit... In regio uh, worden. De regio Noord-Nederland. En daar hebben ze dan alvast de grootste meldkamer van Nederland. En dat debat in Den Haag over de nationale politie... begint vanmiddag om drie uur. Vergaande maatregelen in Harderwijk. Wanneer Orca morgen vervoerd wordt, is nog niet bekend. Maar de gemeente heeft maatregelen genomen... om het transport in goede banen te leiden, zoals dat heet. De burgemeester heeft een noodverordening ingesteld. John Berend, zo heet hij, legt uit waarom hij deze beslissing heeft genomen. Het heeft met name te maken met dat... we dus uiteraard een veilig transport willen garanderen als het plaatsvindt van de Orca Morgan. En uh, ja, dan, uh, dan doe je noodvoording om ervoor te zorgen dat dus mocht er sprake zijn, zeg maar van protest of anderszins, dat je daar kunt ingrijpen. Ja, want er is een groep die zich verzet tegen het transport van Morgan naar Tenerife, dat is de bedoeling. Ja. Is het verzet zo groot dat u uh, onge ongeregeldheden verwacht? Nou, uh, je kunt ze verwachten. Daar wil ik ook niet onder stoelen of banken steken. Want anders doe je ook geen noodverordening nee, natuurlijk. Het is nogal een stap, hè? Uh, het is een flinke stap die je neemt, ja. Ja, maar u verwacht dus nogal wat. W nou, waar waar, waar, denk waar ik... denkt u aan? Nou, je kunt nooit precies uh, inschatten. Maar om het juist voor te zijn, dat je ook alle middelen tot je beschikking hebt. Uh, in ieder geval dat de politie alle middelen tot zijn beschikking heeft. Om te in te grijpen. Om dat transport dus zo veilig mogelijk te laten verlopen voor, uh, voor het dier. Ja, begrijp maar, maar dan moet u toch aanwijzingen hebben dat er wat aan zit te komen? Nou, ja, het mogen Duidelijk zijn dat er al een aantal weken, natuurlijk, al uh, de nodige publiciteit omheen is. En ook uh, de rechtszaak die je gediend heeft. En ja, kijk, en dan kun je beter het zeker voor het onzeker nemen. Wat houdt het in de noodverordening bij u? Nou, het betekent in feite dat als mensen zich dus uh, begeven op uh, zeg maar de, de transportroute. en die zouden na een uh, aanvraag van de politie of een verzoek van de politie niet weg te gaan. dat je ze gelijk bij wijze van spreken kunt verwijderen. Mm. En de, de, de gewone harde wijkers merken die er iets van? Nou, uh, ik denk het niet. Als het goed gaat, dan zal het transport gewoon uh, zo snel mogelijk gaan uh, van, uh, zeg maar, uh, Dolphinaiëm uh, richting waar het uh, dan plaats moet vinden. En uh, ja, dan, dat gaat heel snel in feite. Maar goed, je weet het maar nooit. En uh, vandaar dat we deze noodverordening van kracht laten gaan. Wat zult u blij zijn als morgen in Tenerife is, of niet? Kijk, laat ik laat het zo zeggen, ik vond hele welkome gasten in, uh, in mijn gemeente. En ja, de Harderwijkers hebben, een, denk drie, vier weken geleden ook uh, uh, zeg maar enthousiast afscheid van hem genomen. Hem uitgezwaaid, zoals dat heet. En uh, wat mij betreft, uh, ja, goed. Uh, het is wel het beste voor de, voor de, voor de orken dat hij nu richting Tenerife gaat. Ja, slim zou zijn als hij al weg is? Ja, maar Hoe is het niet? Ja, hij, is niet nog, hij is nog niet weg? Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Oké, okay. en u, u gaat niet zeggen wanneer hij vertrekt? Nee, of u weet dat ook niet. niet? Nee, uiteraard niet. Nee. Nee. Dat gaat vier dagen te duur? Dat lijkt me moeilijk. Als u, de, de, als u weet waar het naam ligt, dan is er eigenlijk niet een echte achterdeur. Ja. Dus. Uh, nee, het zal via de voordeur zijn. Burgemeester John Berend van Harderwijk. In Duitsland is het uh, treintransport met nucleair afval aangekomen. op het treinstation van Dannenberg. De trein deed er uh, 102 uur over. om vanuit Frankrijk het Duitse station te bereiken. En dat is een record. En het afval is nog niet op de eindbestemming. Correspondent Wouter Meijer. Wouter, waarom duurt het nou zo lang? Nou ja, de afgelopen dagen waren we weer overal sabotage, mensen die zich aan het spoor hadden vastgeketend. Een paar duizend activisten hebben daar aan meegedaan. Er was ook nog een grote demonstratie op zaterdag. Maar dan blijven er altijd heel veel mensen over, of die ook naar die demonstratie zijn geweest, die dan uh, ja, zich ergens op het spoor vastketen of daar gaan zitten. Ergens midden in de nacht 3000 mensen van het spoor gehaald door de politie. En al die tijd kan die trein niet rijden, want het is een trein met nucleair afval, dus die kan alleen maar gaan rijden als het spoor echt vrij is en als alles veilig is. Ja. Zijn er een, nu dit keer zoveel demonstranten extra of hadden ze iets nieuws bedacht? Uh, het, het waren er vrij veel uh, die, die inderdaad op het spoor zijn gezitten en dat ze blokkadeacties hebben gedaan. Uh, voor de, de echte grote demonstratie. waren er eigenlijk veel minder. Minder dan de helft van vorig jaar bijvoorbeeld, omdat natuurlijk Duitsland eigenlijk al... ...besloten heeft om te stoppen met kernenergie. Ja. Um, dus de, de anti-atoombeweging is een beetje de wind uit de zeilen genomen door die beslissing. Um, maar goed, er zijn natuurlijk nog steeds heel veel mensen die tegen zijn dat dat afval daar wordt opgeslagen. in Gore-Leven, de mensen die zeggen, iedere keer als je daar zo'n transport heen doet... ...dat is nu al de zoveelste de keer, iedere keer uh, plaats je de mensen eigenlijk voor een voldongen feit. Want die vaten staan er uiteindelijk in een hal boven de grond te wachten totdat men klaar is met die oude zoutmijn om daar een definitieve opslagplaats van te maken, die volgens de demonstranten heel niet geschikt is. Ja. En het afval moet nu over de weg naar de eindbestemming uiteindelijk. verwacht je daar nog veel tegenstand? Ja, er zullen ook weer mensen op de weg gaan zitten. Dat is nog een kilometer of dertig uh, vanaf het station waar ze overgeladen worden. Wat overigens ook nog heel erg lang gaat duren. Het duurt één uur per container. Het zijn elf containers op elf treinwagons. Uh, dus uh, tegen de tijd dat alles overgeladen is op vrachtwagens is het alweer donker. Dus uh, op z'n vroegst morgen kan dan het transport over de weg beginnen. Uh, natuurlijk zullen daar ook weer mensen over uh, op, uh, op, op de weg gaan zitten. En ook daar zullen allerlei creatieve acties plaatsvinden. Boeren bijvoorbeeld, zoals de afgelopen jaren. Boeren die op een kruis zien dan tientallen dat de trekkers tegen elkaar aanparkeren, zodat het ook weer uren duurt voordat de politie dat allemaal uit elkaar heeft getrokken. En dus het afval is er nog niet. Tientallen uren, dat zijn wel de grote getallen. Heb je er nog een paar? Ik heb er nog een paar. Er zijn bijvoorbeeld 20.000 agenten ingezet. Zo. En de deelstaatnedersactie die hierover gaat, want daar is het. die heeft het over 36 miljoen euro. En dat is natuurlijk ook altijd een mega-operatie voor de politie. Uh, en bovendien helemaal geen populaire taak. Het is intussen, naast alle sabotageacties, is ook een van de klassiekers in de Duitse media, is intussen de tv- en radio-interviews met koukleumende agenten, die uh, dagenlang bij een rotonde staan en dan gewoon eerlijk tegen de verslaggever zeggen... ik ben het eigenlijk wel met die demonstranten eens. Ik vind het heel vervelend dat ik hier moet staan. Maar goed, die 20.000 agenten moeten daar blijven staan... op alle rotondes en alle spoorwegovergangen, Totdat het transport veilig en koorlepen is. Wouter Meijer vanuit Duitsland. 102 uur zijn ze onderweg en ze zijn er nog lang niet. Wij zijn er wel aan het eind van het NOS Radio 1 Journaal. Morgen zijn we er weer. Ik wens u een hele fijne dag en veel plezier bij bijvoorbeeld Sven Kokeman. Goedemorgen, Sven. Dag Lara, goedemorgen. Uitzicht. De banken moeten weer dienstbaar worden aan de samenleving. Stoppen met bonussen en korte termijn denken. Um, dat zegt uh, Herman Wijfels, oud-rabo, topman en CDA prominent. Zometeen praat ik met hem. Verder de Commissie van Wijzen die het handelen van Prins Bernhard onderzocht in de Lockheedzaak. Heeft bewust geprobeerd zo weinig mogelijk belastende feiten te vinden. om de prins zoveel mogelijk uit de wind te houden. blijkt uit nieuw historisch onderzoek. Mm. En midden in de poolzomer, als het dus dag en nacht licht is. naar de sterren kijken. Het is maar een van de vele feitelijke onjuistheden. in de film Nova Zembla. Dat en meer, zometeen in Goedemorgen, Nederland. Eerst nu het nieuws van half tien. Hier is Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Sterren kijken. Ja, Nederland krijgt er geen derde restaurant met drie Michelin-sterren bij. Geruchten daarover blijken niet te kloppen. Het blijft bij drie sterren voor de Libre in Zwolle en Oudsluis in Sluis. Uit de nieuwe lijst van de Michelin-gids blijkt verder... dat zeven restaurants voor het eerst een ster krijgen en drie een ster erbij. Pakistan zegt dat de NAVO-aanval van zaterdag op een Pakistanse legerpost bijna twee uur heeft geduurd. En doorging ondanks dringende Pakistanse verzoeken om de beschietingen te staken. De luchtaanval kost aan 24 Pakistanse militairen het leven. De NAVO heeft excuses aangeboden en een onderzoek aangekondigd. In Egypte zijn de verkiezingen aan de gang voor een nieuw parlement. Na de val van Mubarak zijn het de eerste vrije verkiezingen in tientallen jaren. Half december is de tweede ronde en begin januari de derde. En de schade aan de Botlekbrug bij Rotterdam valt mee. De brug kan gewoon worden gebruikt. Vanochtend botste een binnenvaartschip tegen de brug. Er is één gewonde. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANBW-verkeersinformatie met nog veel vertraging op de A73, Nijmegen richting Venlo. Daar is een weg namelijk dicht bij Vendrij Noord, dat komt door een geschaarde eh, vrachtwagen met aanhanger. Er staat inmiddels 9 kilometer file. De andere rijbaan, daar is de linkerreis ook dicht en daar staat 2 kilometer. Nog veel vertraging ook op de A12 naar Den Haag, dat komt door een ongeluk bij Voorburg. Het staat 8 kilometer vanaf Soetermeer centrum. Bij Voorburg is de rechterreis ook dicht. En nog vrij druk op de A12. 50 Arnhem naar Os, daar staat dus Renken met knoppen, Valburg nog een van 8 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. De bankwereld moet op de schop, zegt oudbankier en CDA-prominent Herman Wijfels. Italiaanse overstromingen bieden kansen voor Nederland. De rol van Prins Bernhard in de Lockheed-affaire blijkt groter dan gedacht. En het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Het is 2,5 over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. Marielle Beers is vanochtend in Vlissingen. Waar excellerende docenten binnenkort beloond kunnen worden... met een heuse prestatiebonus. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl Herman Wijfels, voorwaardig topman van de Rabobank en prominent lid van het CDA... wil de financiële wereld definitief veranderen. Met zijn denktank van vooraanstaande economen heeft hij aanbevelingen gedaan... om meer ethiek in de bankwereld te krijgen. Onder meer door de bonussen af te schaffen. Meneer Wijfels, goedemorgen. Goedemorgen. Met stoom en kokend water komt u hier binnen zetten. Um, u bent dus met die uh, denktank Sustainable Finance Lab uw plannen uh, aan het presenteren. Denkt u dat die bankwereld daar gevoelig voor is? Nou, ik denk het eigenlijk wel. Uh, het gaat niet alleen om de bankwereld, maar ook om de politiek die de regels vaststelt. En om de toezichthouders die kijken hoe het daar functioneert. Ja. Uh, en wat wij tot nog toe merken, ja, dat is dat toch eigenlijk die hele sector wel in de gaten heeft... dat er een grote vertrouwenskloof is tussen het Nederlandse publiek... En uh, de financiële sector. Ja. En dat daar uh, meer aan moet gebeuren dan tot nog toe is gedaan. Ja. Uh, en dat was ook een beetje onze opzet, als het ware om uh, suggesties te doen waardoor dat weer wat meer kan convergeren. Ja, u zegt bonussen afschaffen, uh, maar als er uh, één les is die is getrokken uit de financiële crisis, is dat die bonussen recht overeind zijn blijven staan de afgelopen jaren. Ja, maar dat is een reden te meer om het nu uh, uh, maar zo scherp te stellen als wij uh, nu gedaan hebben. Um, overigens, uit de bankenwereld horen wij dat al nou ja, stappen in die richting gezet worden. Maar uh, eigenlijk is toch onze opvatting dat die bonussen weg moeten. Eén, omdat het een soort symbool is geworden voor wat nou ja, wantrouwen wekt. En twee, toch ook wel, als je bij een bank of een andere financiële instelling... of een bemiddelaar een product wil afnemen... en je weet dat er aan de andere kant iemand zit wie een salaris, bonus, de vorm van bonus, afhankelijk is van de vraag... of hij dat product verkoopt of niet, ja. Ja, dat, dat uh, helpt niet voor het vertrouwen. En, en dat is zodanig geschaad dat wij denken... dat we met die bonussen nou maar eens even moeten stoppen. Ja, ook geen bonus meer voor excellent opererende bestuurders? Um, kijk, bestuurders die hebben prachtige inkomens... En um, daar wordt ook vooral naar gekeken. Hè, van uh, hoe sturen die een uh, onderneming aan, een financiële onderneming aan. Uh -huh. uh, dus ik denk dat uh, dat allemaal overeen kamp geschoren moet worden. Uh, dit is een van de maatregelen. Het tweede uh, is misschien zo mogelijk nog wel belangrijker. Misschien iets minder een grotere signaalfunctie, maar, maar desalniettemin. Namelijk het scheiden van de commerciële en, uh, laten we zeggen, de, de, consumenten, de consumentenactiviteiten van een bank. Dus de investment banking en uh, consumentenbankieren scheiden. Ja, voor, voor, wij, wij trekken de scheiding tussen die twee vooral daar waar het gaat om het bedienen van klanten aan de ene kant. Ja. Zowel particulieren als bedrijven. En eh, wat wij noemen handel voor eigen rekening. Dus eigenlijk geld met geld maken op financiële markten aan de andere kant. Wij zeggen eigenlijk: het beste zou zijn dat dat laatste gewoon niet meer gebeurt. En voor zover. Zowel... Überhaupt, niet. überhaupt niet. Afschaffen. Ja. Dus banken mogen niet meer beleggen als nou, dus, is. Nou, ze nou, Dus beleggen in de zin van ze moeten natuurlijk, euh, laten we zeggen, liquiditeiten houden die ze kunnen oproepen als er vraag is van, van klanten. Maar euh, laat ik maar zeggen, speculeren. Hè, want daar gaat het in, in wezen over. Dat zeggen, daar zeggen wij van, liever niet. En als je het toch wilt doen, dan moet het in een aparte euh, onderneming worden ondergebracht. Ja, maar er zijn banken die ook beursgenoteerd zijn zelf. Ja, dat is zo. Um, Zij het niet veel meer? Hè? We hebben er. Uh, ABN, eigenlijk... ING, dat zijn nou, allemaal... Nou, ABN niet meer, hè? Nee, maar dit is waar. Maar nee. ING wel, en die loopt telkens klappen op op die beurs momenteel. Nou ja, dus dat is een van, van de dingen die we ook geleerd hebben in die crisis: dat uh, als je beursgenoteerd bent, dan ben je dus heel kwetsbaar voor de sentimenten op die uh, markten. Uh, en dat is de reden waarom wij de vraag uh, opwerpen... is het nou wel zo'n verstandig idee om ABN AMRO weer naar die beurs te brengen? Ja, dat, nou ja, dat was de verwarring inderdaad. Dat wil Gerrit Zalm. Nou ja, dus dat, dat, dat is in eerste instantie door de vorige regering nog uh, zo uh, bepaald. Ja. En Zalm heeft de opdracht om dat voor te bereiden. Ja. Uh, wij zeggen, voor we nou die definitieve beslissing nemen... laten we nog eens goed kijken of er niet andere mogelijkheden zijn... Uh, waardoor uh, zo'n bank veel minder onderhevig wordt... aan die wat wilde krachten op de beurs. Ja, maar tegelijkertijd moeten die banken ook meer geld in kas zien te krijgen. Want dat is ook een eis die de overheid stelt... Ja, dus de, de buffers moeten omhoog. En er zijn in beginsel meerdere mogelijkheden voor. Eén daarvan is, is om te beginnen... dat de balansen van de banken zogenaamd worden verkort. Dus dat ze bepaalde activiteiten die ze nu op hun balans hebben staan... dat ze die afstoten. En daardoor verbetert de verhouding tussen eigen vermogen... en de omvang van die balans. Ja. En voorts zijn er ook middelen om um, geld aan te trekken uh, in eerste aanleg als obligatielening... maar met de bepaling dat als er laten we zeggen, bijzondere situaties ontstaan... dat die obligaties worden omgezet in eigen vermogen. Mm -hmm. en dat is ook een, een, een variant die al toegepast wordt. En op die manier moet dat wel kunnen. Maar ja, die bankwereld zegt, luister eens, wij krijgen klap op klap. Uh, wij moeten ook opdraaien voor de tekorten in Zuid-Europese landen... want die moeten wij afschrijven. En we moeten wel ergens toch dat kapitaal vandaan halen. En tegelijkertijd is die financiële sector aan de knoppen op dit moment. Want omdat de politiek niet in staat is om de maatregelen te nemen die nodig zijn. Dus doet de financiële sector dat zelf? Ja, dus dan moeten we even goed onderscheiden. Laten we zeggen, de grote financiële markten die um, nou ja, steeds geciteerd worden als het gaat over de problemen in Griekenland en Italië en Spanje enzovoort. Mm -hmm. En de situatie in het, in het Nederlandse financiële sector. Uh, waar wel enige laat ik maar zeggen, kwetsbaarheid is voor, voor die zuidelijke landen... maar toch niet erg groot. Dus dat, dat is niet uh, het probleem uh, hier in Nederland. Nee, maar als Zuid-Europese banken wel omvallen... daar hebben we wel weer belangen in. En uh, als het Zuid in het zuiden van Europa slecht weer wordt economisch gezien... krijgen we daar ook mee te maken en dus ook de financiële wereld. Nou ja, voor zover ik weet hebben de, de Nederlandse uh, financiële instellingen... Uh, hun posities in Zuid-Europa al aardig uh, teruggebracht... Uh -huh. Uh, en tegenwoordig is het zo dat uh, uh, veel banken hun liquiditeiten aanhouden bij de Europese Centrale Bank. Ja. Die het dan vervolgens weer do doorleent aan uh, zuidelijke banken. Ja, maar goed, als het daar dan misgaat, dan zit de Europese Bank ook met een probleem, toch? Uh, ja, maar dat is toch een, van een andere aard dan wanneer dat hier in onze eigen financiële instellingen zou zijn. Ja. Even een paar actuele punten nog. De, de euro staat geweldig onder druk. Gaat hij het redden, denkt u? Um, nou, ik denk dat in ieder geval alles in het werk gesteld gaat worden om te proberen dat te doen. Uh, eigenlijk is het zo dat toen we de euro invoerden niet de begeleidende maatregelen en bevoegdheden zijn gecreëerd die nodig zijn. Een soort van politieke uh. Europese Unie? Ja, en um, zoals het al heel lang gaat met het Europese project, uh, dan wordt uh, als het crisis wordt uh, het been weer bijgetrokken. Uh, en dat is dus de vraag of dat gaat gebeuren. Gebeurt dat niet... Ja, dan lopen we toch groot risico dat sommige landen echt in de problemen gaan komen en daarmee de euro. Ja, dus u kunt niet met de hand op het hart beloven dat de euro blijft bestaan. Nou, ja, ik ga er niet over, maar. Uh, nee, maar u zo, wel verstand van zaken. Nee, zoals het er nu bij ligt, uh, uh, is dat toch een, een, een risicovolle kwestie. Ja, en de euro-obligaties waar iedereen het over heeft, namelijk wij met z'n allen één uh, grote staatsobligatie, zal ik maar zeggen, voor Europa, waardoor wij in Nederland meer rente gaan betalen, in het zuiden iets minder. Goed idee of een slecht idee? Dus ik denk dat um, die euro-obligaties er op een moment gaan komen. Onvermijdelijk? Um, ja, als we de euro overeind willen houden, denk ik dat dat onvermijdelijk is. Ja. Uh, dat hoeft overigens helemaal niet te betekenen dat, we daar, dat wij hier dan meer gaan betalen... Want in zo'n uh, grote markt voor euro-obligaties is de zogenaamde liquiditeit heel groot. Je kunt er makkelijk in en makkelijk uit. Uh -huh. En dat drukt het uh, rentetype. Dat uh -huh. blijkt ook wel in de Verenigde Staten, waar ook grote schulden zijn. En da daar is de rente lager dan hier. Uh, dus op zichzelf zit het daar voordelen aan. En ik denk dat uh, uh, er nu in eerste instantie gepraat gaat worden over um, de korte termijnfinanciering via gezamenlijke uh, uh, bonds zoals dat wel genoemd wordt uh, in de komende periode. Nou is er één probleem. Namelijk, uw partij zit in een kabinet. Um, daar hebt u enige ervaring mee, want u hebt het vorige kabinet geformeerd. En er is een gedoogpartner, die heet PVV... en die wil helemaal niets hebben, moet niks hebben... van het belangrijkste onderwerp van deze regeringsperiode... namelijk de Europese crisis. Zou het wat uw partij betreft niet beter zijn... om op zoek te gaan naar een andere gedoogpartner... Nou ja, dus ik ga daar niet over. Hè? U heeft het over mijn partij. Ik ben er nog steeds lid van, dat klopt. Maar verder heb ik geen eigendomsgevoelens, om het zomaar eens te zeggen. Nee, maar je hebt wel een opvatting over. Um, ja, dus kijk, dit soort cruciale onderwerpen... als je die niet in een coalitie, hoe dan ook in elkaar gezet... Uh, samen kunt uh, uitsorteren... ja, dat is een buitengewoon moeizame constructie. Dus? En um, kijk, ik heb uh, ook eerder wel eens uh, gemeld dat ik het um, op enig moment uh, niet gek zou vinden... als dit kabinet verder zou gaan als een echte uh, minderheidskabinet. En um, na bevind van zaken met uh, verschillende meerderheden... in het parlement uh, zou gaan werken. Met andere woorden, laat de gedoogconstructie met de PVV los... want daar zijn de economische problemen te groot voor. Op enig moment denk ik dat dat um, een goede keuze zou zijn. Welk moment? Um, nou, dat zou wel eens in de loop van volgend jaar kunnen zijn. <coughs> ik maar zeggen, als de, de afspraken die in het gedoogakkoord staan, uh, min of meer zijn gerealiseerd. Uh, met name de financiële afspraken. Ja. En dan kom je toch in een veld waarin, ja, laat ik maar zeggen, uh, beleid gemaakt moet worden zonder dat daarover echte afspraken zijn. Ja. En dan uh, kun je veel makkelijker naar weerskanten bewegen. Juist, dus nog een paar maanden doorgaan en dan loslaten deze gedoe-confrustie. Ah, dus ik weet niet precies, misschien een halfjaartje of zo. Helemaal wijvels. Ik dank u zeer voor uw komst. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Amerikaanse wetenschappers hebben een materiaal van metaal ontwikkeld dat honderd keer zo licht is als schuimrubber. Wat kun je daarmee? Jeff de Hossen is hoofdleraar Technische Natuurkunde aan de Rijksuniversiteit van Groningen en heeft het antwoord. Ja, hier, hier gaat het om een schuim en een schuim is een materiaal dat we eigenlijk wel kennen in de praktijk. Uh, het brood is een goed voorbeeld van een schuim. Uh, een spons, uh, kurk, dat zijn allemaal voorbeelden van uh, schuim. En het wordt natuurlijk gekenmerkt door heel veel uh, ruimte heel weinig materiaal eromheen. En daardoor wordt het heel licht. En uh, tegelijkertijd uh, willen we hebben dat het ook sterk is. En uh, to toepassingen uh, kun je denken in de richting van uh, filters, uh, damping natuurlijk. Maar ook in het opvangen van uh, grote schokgolven, in, in, in deukingen van, van auto's... zou je kunnen opvangen met uh, deze metallische schuimen. Gemaakt van metaal. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, Meld u ons dan uh, die vraag... vooral op goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Vlissingen. Terug naar Marielle Beers. In uh, de koffiekamer, docentenkamer van het ROC Zeeland. Locatie Vlissingen. Samen met Patrick Boman, projectleider Prestatiebeloning, want daar gaan we het over hebben. Dit is een van de drie opleidingen in Nederland die door de staatssecretaris Halbe Zeilstra van Onderwijs is uitgekozen om daarmee te gaan experimenteren. Dat klopt, inderdaad. We hebben een aanvraag voor een experiment ingediend en dat is gehonoreerd. Hoe gaat het in zijn werk? Um, wij beginnen ermee dat... Uh... De prestatiebeloning onderdeel is van een hele cyclus uh, van zaken. Het start met uh, 360 graden feedback, uh, leerlingen-enquêtes, uh, functioneringsgesprekken. Uh, uiteindelijk resulterend allemaal in een beoordelingsgesprek. En in dat beoordelingsgesprek wordt natuurlijk een oordeel afgegeven... of iemand uh, in die mate functioneert dat hij excellent is. En op dat moment uh, komt je aanmerking voor een bonus. Maar wie bepaalt nu of iemand excellent is? Want dat is natuurlijk een moeilijk punt... Ja, uiteraard is de leidinggevende degene die het finale oordeel geeft. Maar uh, wat hij daarvoor moet doen, de docent of de medewerker... dat wordt in het team besproken van wat docenten onderling nu kwaliteit vinden. Zodanige kwaliteit uh, dat zij het er samen over eens zijn... dat ze op die manier het beste onderwijs verzorgen voor de leerlingen. We staan dus in de koffiekamer, we staan ook een beetje voor het koffieapparaat. Laten we even hier naartoe lopen. Daar is ook Arthur van Doorde, docent Informatica. Is het ook echt het gesprek van de dag hier? Nou, niet direct, maar uh, op dit moment is uh, de fusie ook gaande met de ROC Westerschelde. Dus dat uh, staat op uh, plaats 1. Maar je begint nu wel te merken dat uh, um, deze prestatievergoeding uh, ook uh, gaat, uh, gaat leven. Ja. En um, leeft het ook uh, bij de docenten? Wi zijn ze ervoor? De, dat is wisselend. Uh, zelf ben ik uh, wel, uh, wel positief, maar ook wel met een uh, kritische noot. Nee, want uh, ja, ik vind het wel heel goed dat er onderzoek gedaan wordt naar, uh, naar deze prestatievergoeding. En dat ook gekeken wordt naar, uh, naar criteria die daarvoor uh, ingezet worden. Wat Patrick ook net uh, heeft gezegd. En ja, het, wat ik zelf wel vind is dat nu ook deelnemers dus, uh, worden, worden geïnterviewd. En een enquête over, je, ja, over jou gaan, gaan, gaan invullen. Maar dan komt het wel heel dichtbij. Dus ik denk dat dat uh, wel een van de onderwerpen is die, uh, die je gaat spelen. Dus de docent wordt eigenlijk beoordeeld door zijn leerlingen? Dat klopt. Leerlingen die worden gevraagd of de docent in staat is... de praktijk, een mbo, middelbaar beroepsonderwijs... of die in staat is de praktijk waar zij straks mee te maken hebben... in het onderwijs te integreren. Of die docent uh, bij hele basale dingen... bijvoorbeeld binnen twee dagen zijn mail beantwoord... of ook binnen veertien dagen zijn toetsen heeft nagekeken. Maar tast dat ook niet de autoriteit van de docent aan? Nee, als je autoriteit eruit zou bestaan dat je geen weerwoord kan krijgen... dan is het vrij snel gedaan met je autoriteit, denk ik. Daar nemen leerlingen tegenwoordig ook geen genoegen meer mee. Dertig jaar geleden kon dat misschien. Maar nu uh, zul je met datgene wat de leerlingen vinden ook iets moeten. Uiteindelijk ben je natuurlijk als docent en in je team verantwoordelijk... voor de kwaliteit van de lessen. En ben je zelf degene die bepaalt van ja, dat is wat zij moeten leren... Maar hoe zij aankijken tegen jouw functioneren en wat je daar zelf als docent mee kan, dat is wel degelijk iets uh, ja, wat niet de autoriteit hoeft aan te tasten, maar juist je kwaliteit kan vergroten. Nou zegt de AOB, de onderwijsvakbond, die zegt van, uh, ja, uh, in het buitenlandse onderzoek uh, wijzen aan dat het helemaal niet werkt, die prestatiebeloning. Ja, dat soort onderzoeken zijn er. Uh, gelukkig zijn er net zoveel onderzoeken die het tegendeel uh, bewijzen, en pakt de AOB er natuurlijk die onderzoeken uit die voor hen relevant zijn, en waarvan zij zeggen: Hé, hey, kijk eens, het werkt niet. Maar zo kunnen wij ook weer onderzoeken daartegen overleggen waaruit blijkt dat het wel werkt. Um, in Nederland, zeggen we nu, vanuit uh, de nieuwe regeling... die de staatssecretaris heeft ondertekend... we gaan een nieuwe serie van experimenten doen. Hier gestoeld op de Nederlandse manier van lesgeven. En we gaan kijken wat daaruit komt... en wat hier van Nederland de beste manier is om prestatiebeloning in te voeren. En als het hier werkt, in Vlissingen, dan wellicht over een aantal jaren in heel Nederland. Zij, Marielle Beers. Straks overstromingen in Italië bieden kansen voor Nederlandse ondernemers. <middels> maar eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag, 2002. Vandaag is Lennart Nijg overleden. Hij werd 57 jaar. Ja, deze dag in 2002 overlijdt in Haarlem dus na een kort ziekbed... Nederlands bekendste, meest bekwame en waarschijnlijk... meest productieve liedjesschrijver Lennart Nijg. Hij schreef veel voor velen, maar vooral voor Boudewijn de Groot. Op 28 november 2002 waren wij in het ziekenhuis, want dat was uh, de dag waarop uh, wij uh, besloten in, in overleg uitgaan met uh, de artsen om de behandeling van Lennart uh, stop te zetten. Na 22 jaren in dit leven maak ik het testament op van mijn jeugd. Niet dat ik geld of goed heb weg te geven, voor slimme jongen heb ik nooit gedacht. De waarde van zijn oeuvre bestond eigenlijk uit datgene wat hij uh, geschreven had en dat bekend was al. Um, dus, dus ja, daar, daar heb je natuurlijk in de afgelopen uh, pakweg uh, 45 jaar heb je daar wel een. Uh, kan je er wel een behoorlijke indruk van krijgen wat de, wat de waarde daarvan is. Want daar achter de hoge bergen ligt uh, het laag. van Maas Meneer de president, bel te rusten. Slaap maar lekker in je mooie witte huis. Een vrouw uit mijn kring die vertelde me laatst dan... Uh, ja, het was jouw schuld dat ik op mijn 16e jaar van huis ben weggelopen. Ja, eh, want eh, na een knetterende ruzie met haar vader, aanleiding meneer de president. Dat kan je niet voorstellen, maar eh, dat het niet zou gebeuren. Maar toen was het echt zo, dat vaders die gingen roepen, mijn huis uit en... Eh, <laughs> Kom, je komt aan de Amerikanen, en de heilige Amerikanen, onze bevrijders. Dus zelfs van de kansen werd er gewaarschuwd tegen ons. Mijn hemel blauw, met gouden halen, met Bol. De ijskristal, maan en planeet en alles komt door mij. Wij leerden elkaar uh, uh, kennen op de, op de lagere school, in de lagere schoolperiode. Vanaf toen uh, ontstond er een, een, ja, een hechte vriendschap. Als je tenminste bij Lennart van een hechte. Uh, of intieme vriendschap kan spreken, want, want uh, hij was moeilijk uh, toegankelijk. Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichter doet. Ik zag hem steeds verder uh, aftakelen, dus, dus op zich was zijn overlijden niet, niet iets wat, wat als een schok uh, kwam, maar het bleef natuurlijk uh, ja, allemaal zeer verdrietig en, en, en spijtig, vooral ook omdat hij het zelf... Uh, had kunnen voorkomen, ook als hij wat uh, gezonder uh, had geleefd... en wat meer voor zichzelf had gepast. Maar aan de andere kant vond hij dat, geloof ik, ook wel een beetje interessant... om als artiest uh, wat leidend uh, door het leven te gaan. Want je kunt niet zeker weten en alles gaat voorbij... maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou en mij. In de Nederlandse taal, in de Nederlandse lichte muziek als, als, als een beetje als eerste kwam met uh, teksten die uh, niet alleen uh, meer inhoud ha hadden en, en uh, poëtischer van, van, van stijl waren, maar die uh, die twee uh, kwaliteiten ook nog uh, combineerden met, met een begrijpelijkheid naar een groot publiek toe. Boudewijn de Rood, over deze dag in 2002 het overlijden... van Nederlands bekendste liedjeschrijver Lennart Nijg. Het is 7 minuten voor 10, dames en heren. Afgelopen weken is Italië getroffen door drie verwoestende overstromingen... waarbij minimaal 20 doden vielen. Hieruit blijkt opnieuw dat water een steeds groter probleem vormt in Italië. Maar voor ons, Nederland, biedt dit weer kansen. Wim Kuiken, goedemorgen. Goedemorgen. Delta-commissaris, wat voor kansen? Nou ja, de kansen om de Italianen te helpen bij het, bij het oplossen van hun grote problemen rond Venetië, rond, rond Turijn, Milaan, in de Po vlakte en ook in het zuiden. En hoe gaan we dat concreet doen dan? Nou ja, kijk de Italianen kunnen natuurlijk zelf heel veel, maar Nederland heeft expertise op het gebied van water en het bestrijden van onze, onze problemen. Um, en wij bieden dat aan. Hè. De, de, de afgelopen week zijn we in Rome geweest en hebben we met het bedrijfsleven van Nederland en Italië uh, samengezeten om te kijken hoe ver we zijn met innovaties. Juist. En welke innovaties kunnen wij dan leveren door welke bedrijven? Nou ja, we hebben ingenieursbedrijven. Die zijn natuurlijk heel erg goed in het uh, runnen van uh, projecten. We hebben onze kennisinstellingen, bijvoorbeeld Deltares hier in Delft en Altera in Wageningen. Die worden nu ook al ingeschakeld bij een groot project in Venetië. Um, en we hebben um, uh, bedrijven die uh, nieuwe dingen ontdekken, om, uh, om uh, bijvoorbeeld om water op te slaan. Juist. Nou, uh, hebben wij een grote naam in het buitenland? Uh, we zijn eerder betrokken geweest bij uh, de gevolgen van uh, Katrina... In, de, in het zuiden van de Verenigde Staten. We zijn uh, betrokken geweest in China, Thailand, dat soort landen. Um, hoeveel extra opdrachten kunnen wij eigenlijk aan als land? En wordt dit het grootste exportproduct? Er zijn twee vragen in één. Nou, ja. Kijk, het, even, even, even naar het exportproduct. Het, is het beleid van de Nederlandse regering is om in het buitenland... ze noemen het economische diplomatie te betrekken. Dus vooral uh, het bedrijfsleven te stimuleren en één van de sectoren... Is water. Een van de topsectoren van, uh, van Nederland is water. En dat is logisch, gelet op onze historie en alles wat wij daarin kunnen. Um, en dat betekent dus inderdaad dat het bedrijfsleven uh, met Nederlandse bedrijven, soms in joint ventures met uh, bedrijven in het land uh, waar het om gaat, uh, hun expertise aanbieden. En inderdaad, we komen steeds vaker op de kaart uh, in Vietnam, in Amerika, nu misschien in Italië omdat overal zich problemen voordoen die opgelost moeten worden. En uh, ja, dan ga je toch naar het land toe die daar uh, uh, het beste in is. Ja, maar was u niet aangesteld eigenlijk om te zorgen voor onze veiligheid? Ja, zeker. Dat doe ik ook. <laughs> ik ben er vooral om Nederland, uh, uh, althans plannen te ontwikkelen... om Nederland ook in de, in de, in de loop van deze eeuw uh, veilig te houden. En dat doe ik dus ook. Ik ben ook eigenlijk altijd hier. Maar mocht het zo zijn dat het uh, buitenland vraagt om, uh, om uh, met mij te spreken... Zoals nu in Italië ben ik één dag op en neer gegaan om, om daar de plannen van Nederland en de aanpak die toch vrij uniek is in de wereld uh, toe te lichten. Ja, Het ging me niet uh, meer in het bijzonder om uw vluchtschema, maar meer over of wij dan wel voldoende kwaliteit in eigen huis houden nog als we de hele wereld moeten bedienen. Ja hoor, ik denk dat het, de, de, de, de kracht van Nederland is dat wij op onze thuismarkt hè, hier uh, natuurlijk heel veel werk kunnen verzetten... Nu en in de toekomst. En dat alles wat we daar ook aan nieuwe dingen ontdekken, aan innovaties ontdekken, kunnen exporteren als het hier gebleken is heel goed te zijn. En zijn er voldoende bouwkundige ingenieurs en watermanagers uh, om de hele wereld te bedienen dan in dit land? Nou ja, dat zal moeten blijken. Het is, het is inderdaad, uh, dat is een goed punt. Het is uh, schaars goed. Um, en wat ik hoop is dat we met het werk wat wij doen, uh, we werken dus vooruit uh, in de loop van, uh, van deze eeuw met nieuwe plannen... Um, ik hoop dat het werk wat wij kunnen genereren mensen ook aantrekt om die studies te gaan volgen. Want als je weet dat er werk in is... dan is er misschien wel een kans dat je dat gaat studeren. Juist. Nederland timmert aan de weg op het gebied van watermanagement. Niet alleen in eigen land, bij het bewaken van onze eigen veiligheid hier... maar dus ook in het buitenland. Hoeveel ja. geld is er mee gemoeid, tot slot? Nou ja, in Nederland hebben we ongeveer een miljard per jaar... Uh, te vertimmeren aan onze delta. Ja. En uh, dat geld dat kunnen we uh, reserveren voor de projecten... die we ook in de komende decennia willen uitvoeren. Wim Kuiken, delta-commissaris. Ik dank u zeer. Graag gedaan. Straks, dames en heren, de rol van prins Bernhard